Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is meer bekend over negen terreurverdachten die vorige week werden opgepakt in Eindhoven. Volgens RTL Nieuws zijn de mannen afgeluisterd door Veiligheidsdienst AIVD... en die zou onder meer hebben gehoord hoe ze het hadden over het doodschieten van demissionair premier Rutte... en Thierry Baudet en het ontvoeren en onthoofden van Geert Wilders. Volgens de advocaat van een aantal van de mannen moet je dat allemaal niet te serieus nemen. Het was voor de grap, zegt hij. Er waren geen echte plannen om een aanslag te plegen. In Hoorn in Noord-Holland is gisterochtend een man van 38 in een auto gesleept... onder schot gehouden, vastgebonden en geblinddoekt door drie andere mannen. Het slachtoffer werd beroofd en 15 kilometer verderop weer uit de auto gezet. Hij raakte niet gewond. Ronald Koelman hoeft niet te vrezen voor zijn baan als trainer van FC Barcelona. Dat zegt de voorzitter van die club... Koeman ligt onder vuur omdat de resultaten de laatste tijd nogal tegenvallen. Barcelona staat zevende in de Spaanse competitie... en verloor in de Champions League twee keer op rij met 3-0. Een man die vorige maand in zijn gezicht werd gestoken... in de trein van Dordrecht naar Rotterdam, heeft zijn verhaal gedaan. Dat deed hij bij de collega's van Rijnmond. Lutzli van 35 vond het vervelend dat er gelijk allerlei verhalen rondgingen. Bijvoorbeeld dat het slachtoffer en de dader elkaar zouden kennen. Want dat klopt niet, zegt hij. Het is niet... niet... Niet goed duidelijk dan dat ze uh, een ruzie hadden of dat ze een kennis hadden, van elkaar zijn of zo. En uh, ja, ik wil het alweer nog een keer zeggen. Ik ken die gozer helemaal niet. Ja, Lutsli heeft moeite met slapen en heeft nog steeds veel pijn. Daarvoor slikt hij pijnstillers. Drinken lukt wel, maar heeft nog steeds moeite met eten. En waarom hem dit dan allemaal moest overkomen? En uh, het blijkt dat de meneer heeft me gewoon uh, zomaar eten niks. De verdachte zit nu vast. Hij werd opgespoord in een GGZ-instelling in Dordrecht. Het weer nog veel wolken. Vanuit het zuidwesten gaat het op steeds meer plekken regenen. Ook vannacht en morgenochtend kan het flink gaan plenzen. Daarna wordt het wel wat vaker droog. Het wordt morgen een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wat in de regio opvalt is momenteel voornamelijk de A10. Daar zijn namelijk twee files te vinden. Ik begin bij de Koentunnel richting het zuiden. Daar staat een file van 5 kilometer. Reken daar op zo'n 20 minuten vertraging. En ook nog altijd een uh, file door een ongeluk op de A10 vanuit het oosten naar het westen. Daarvoor knoopt het Amstel 3 kilometer file. Daar zijn twee rijstroken dicht en daar zijn de bergingswerkzaamheden bezig. Reken daar op een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 We hebben natuurlijk Pit Report en we kijken even terug met Toto Wolf, terug op de wedstrijd van Sochi. En over het aantal winstpunten voor Lewis Hamilton wat hij in zijn hoofd had, maar wat er niet van kwam. En nog wat meer nieuws. Dat allemaal na het voetballen en muziek. Dan om half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En we hebben hetzelfde dier als vorige week.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 En met heel veel andere personen. Deze maakt hij met uh, Anderson Park. Luister naar uh, de geweldige single Skates. In een room full of diamonds. You would be $100. If the environment was a crime, get it like your lofie.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 En uh, nu ook weer, dan, dan hebben ze echt de overhand op de andere helft. Nou, en dan, uh, dan, dan wordt die paas al zo slecht gegeven... dat ze met drie uh, trappen uh, bijna voor de keeper hier uh, bij Zandtel staan. Dat is zonde, want het was allemaal niet nodig geweest. En nou, weer, weer een aanval, maar de scheidsrechter laat doorspeel, dus niks. En uh, ja, nou, er staat bij de O.C. nou, die gaat onderuit van de OEC.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 De, de bal ja nee, hier een fantastisch mooie voorstelling naar voren. de krijgt het op, uh, niet goed op en dan gaat de zonder weer, uh, weer vandoor. Zonde, maar uh, ja, we kijken even naar vorige week tegen AMV. Toen ging het op het laatste moment in één keer uh, goed. Dus uh, blijven we nog even duimen dat dat vandaag ook gebeurt, uh, Sean Dat doen we ook, dat doen we ook. Zeker. Nou, wij uh, danken je alvast uh, voor je verslaggeving.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 Dat is Juist van Sean Lemmers. Helaas gaat de tweede helft helemaal niet goed. Dus we staan achter tegen SV Zalvoort. Zou inmiddels wel ten einde zijn. Tegen OSV. SV Zalvoort tegen OSV. 1 tegen 2. En van het voetbal gaan wij naar. CFM Race Radio. Pit Report. Inderdaad, naar de Autosport. Want we hebben een paar weken geleden natuurlijk kunnen genieten van de Dutch GP. En een heel mooi feest.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 If it ain't thing, got that right. swing Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do, I, do, I, do, I, do I,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 For joy for giving. If we try, we shall see. In this bliss, we cannot feel. Near a dread, we stop existing and start living.